7 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Israël en Hamas zitten dichtbij overeenstemming over een wapenstilstand. Een woordvoerder van Hamas zei eerder dat er al overeenstemming was... maar beide partijen ontkennen dat nu. Diplomaten van Israël en Hamas spreken met elkaar in de Egyptische hoofdstad Cairo. Egyptische president Morsi hoopt vanavond nog een akkoord te bereiken. Vijandigheden tussen Israël en Hamas gingen vanmiddag door. Bij Israëlische raketaanvallen op de Gazastrook vielen zeker tien doden...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 En dit is de ANWB Verkeersinformatie. De spits zit er bijna op. Nog een laatste restje files door ongelukken. Zo staat er op de A1 richting Amsterdam. Bij de afwit Bunschoten, nog 2 kilometer. Daar is de linkerrijst ook dicht. Op de A28 Zwolle richting Hogeveen. Bij de Afrit De Wijk 4 kilometer. Daar wordt al het verkeer over de vluchtstrook geleid. Op de A28 benauw richting Utrecht. Daar staat voor Utrecht ook nog 4 kilometer door een ongeluk. Daar zijn inmiddels alle rijstoken weer open. En in het oosten van vallen opvallende file door een ongeluk. Op de A35 Enschede richting Almelo. Daar staat bij de Afrit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 De blauwe stoel op het terras. Koffie. Avond. De euforbia rijkend naar de afwezige goden... vol heimwee naar de kust. Alles een alfabet van geheime verlangens. Dit is zijn laatste gezicht voor het duister. Dicht onze gast over zijn goede vriend Hugo Klaus... in het gedicht Avond uit zijn nieuwe bundel, Licht... Overal. Hier is Cees Notenboom. Uw presentator is Jelly Brouwer. Wat gebeurt er nou Cees Notenboom als u Joost de Prinsen uw poëzie hoort voorlezen? Ja, dat is eigenaardig. Ja, ik moet zie ik het aan, uw, aan de blikken uw oog. Ja, omdat hij leest het met een zekere... alsof het een lichte, komische bijklank heeft. Wat ik niet erg vind. Het is een overigens een tragisch gedicht, want het gaat over Alzheimer. Mm -hmm. Maar um, ik heb het net zelf, het uh, was afgelopen zondag. Die bundel is namelijk net verschenen. Ja. En ik had de afgelopen week twee lezingen. één in Brabant en in Veghel en één in uh, Groningen. En uh, daar heb ik aan het eind van de avond... omdat die bundel echt net helemaal nieuw is... Mm -hmm. uh, een paar gedichten voorgelezen. Ja. Ik lees het lichtjes anders. Ja, nou, we zullen het straks horen. Want ik wilde u vragen of u het gedicht ook voor wilt lezen. Dus dan zullen we het verschil horen. Eerst even iets anders. Vanochtend een, een prachtig interview met Philip Roth... in uh, de Volkskrant, overgenomen uit de New York Times. En uh, nou ja, iedereen weet het inmiddels. Hij heeft te kennen gegeven niet verder te willen met schrijven. Hij stopt ermee... Um, op de computer een geel papiertje op zijn computer. En daar staat op de worsteling met het schrijven is voorbij. Mm -hmm. En hij zegt dat het hem enorm veel kracht geeft. Iedere keer weer als hij dat stikkertje ziet op zijn computer. Ja, ik geef toe, ik heb het omgekeerde. Schrijven uh, ergens nog mee bezig zijn. Dat, uh, we zijn praktisch even oud, hè? Ja, even oud. Hij ja. wordt tachtig en nu een paar maanden later volgend ja, jaar. ja, ja. Maar, maar ja, ik ben bezig, ik zeg maar iets, ik ben nu bezig aan een boek over Venetië. Daarvoor was ik de afgelopen tijd in Venetië. Dat houd je waanzinnig bezig. En het idee dat ik zou aankondigen, afgezien van het feit dat, dat er ook niemand zodanig zou interesseren dat het de hele wereld over ging, uh, dat Nou, ik het zou echt wel voorpagina nieuws zijn, zowel in Duitsland als in Nederland, ja, zei het Ik weet het niet, ik heb het meegemaakt in de laatste jaren. Uh, dat Harry Moolish schreef niet meer. En dat wisten wij zo'n beetje. En dan vroegen we het wel eens. En ik kon me dat nooit voorstellen. En nu achteraf zijn die dingen verschenen... waarin je hem ziet worstelen met het niet meer schrijven. Omdat hij toch nog aan iets bezig was. En alsmaar notities maakte. Ik weet het niet. Het, het, uh, ik denk ook. Ik durf haast te wedden. Als Philip Roth goed gezond is... dat je over een jaar of drie ineens hoort... Het bloedkoop waar het niet gaan kan, ik heb toch weer... en dan is dat ook weer wereldnieuws. En dat, dat boek, dat schiet dan de lucht in. Zegt u nu tussen de regels door... dat dit een uh, hele goede marketingtruc is van meneer Rolf Nee, ik denk dat dat interview echt oprecht was. Mm -hmm. En dat hij zich heel bevrijd voelt. Maar uh, kijk, als je je hele leven geschreven hebt... dan is die onthouding uh, is volgens mij enorm. Schrijven is moeilijk en, en hij kennelijk. Wat ik... Interessant vond is dat hij zei dat hij zijn hele werk teruggelezen ja. heeft van achteren naar voren. En, uh, en dat hij de laatste vier, uh, tenminste de eerste vier, die, ja. die, die, die dan de laatste geweest zouden zijn, dat hij die niet meer wil lezen. Dat vind ik raar. Ja, wat zal dat zijn? Nou, ik kan me er iets bij voorstellen. Omdat Portnoy's vier... Klacht heeft hij nog wel gelezen. Ja. Maar ineens is de confrontatie met je vroegere zelf... Mm -hmm. dat, dat kan merkwaardig zijn. Ik, ik heb het wel omdat... Uh, bijvoorbeeld nu net is iets uitgekomen bij Elsevier... al mijn oude, hele vroege stukken die ik voor Elsevier geschreven heb. En daar heb ik zelf wel eens een selectie uitgemaakt. Maar ze ja. hebben geen selectie gemaakt. Ze hebben gewoon alles erin gezet. En dan zit ik naar sommige dingen te kijken die ben ik vergeten. Want die heb ik geschreven in zeg maar, 1957, 1956. Mm -hmm. Dat is nu dus meer dan 50 jaar, bijna 60 jaar geleden. Mm. Ja, dat is raadselachtig. En, en wat is dan precies de confrontatie? Dat u het zich helemaal niet meer herinnert? Of is het ook de stijl waarin u toen schreef? Nou, waarover u schreef? Het, het valt me op dat ik niet onmiddellijk denk... dit moet ik verbieden of dit moet ik wegsmijten... Maar er is een natuurlijk een vorm van onschuld... en een vorm van het nog niet zo goed kunnen. Ja, ja. En waar zit hem de onschuld in? Nou ja, dat je zo weinig wist. Hm. He, want dat waren stukken... De eerste stukken die ik voor LSV geschreven heb... dat was toen ik aangemonsterd had op een vrachtschip... en uh, naar Suriname gevaren ben. En toen daar, van daaruit naar uh, frans Guyana, british Guyana. Uh, ja, dat waren mijn allereerste reisbeschrijvingen. Dat is een, ook een vak. En dat moet je leren. Hmm. Maar ze waren kennelijk toch goed genoeg toen... om in Elsevier geplaatst te worden. Hmm. Zo, heeft u het ooit gedaan? Uh, ja, u vertelt nu dat u deze stukken heeft teruggelezen. Maar Philip en de Anderen bijvoorbeeld. Heeft u dat wel eens teruggelezen? En dat is heel merkwaardig. Um, ik heb een grote vriend in Duitsland. Hmm. Een filosoof, Rudek Safransky, Die een voorwoord bij Philip en de Anderen geschreven heeft. En... Toen ik die voor het eerst ontmoette, en dat was in 1987... Dan gaf ik een lezing in Berlijn. En na afloop uh, zei de mevrouw van de boekwinkel... ik had dus eens voorgelezen uit rituelen. En toen zei ze... Uh, dat was fantastisch, dank u wel. U mag een boek uitzoeken. En ik zag in de verte een boek staan... een beetje verlegen, want er zat nog publiek... Ik, ja, wat zoek je dan uit tussen al deze 8.000 boeken die hier sowieso staan? En ik zag iets staan, Schopenhauer. En toen zei ik, nou geeft u me dat maar. En die mevrouw moest lachen. En uh, ik zei, sorry, heeft de Nederlander het duurste boek uitgekozen of wat? <lacht> en toen zei ze, nee, de auteur zit hier bij u in de zaal. En toen zei ik, goh. En ik wist natuurlijk dat dat Schopenhauer niet was. Nee. En uh, toen zei ik, nou dan wil die meneer... Zijn boek misschien wel signeren. En toen kwam hij. En toen zei hij, ja, als u dit boek wilt signeren... en dat was de Duitse uitgave van Philip en de Ander. Oh. En uh, dat had ik geschreven in 1954. Oh. Dus Uw was... eerste roman, hè, toch? Ja, ja, ja, 1954. God, <lacht> nou ja, en in ieder geval... Uh, toen zei hij... Uh, weet u, dit boek heb ik elk jaar van mijn leven één keer gelezen... Nou kijk, dat heb ik dus niet gedaan. He, op een gegeven moment is er... Uh, dus, ik weet niet hoe andere schrijvers... Je hebt, mensen, Borges bijvoorbeeld zegt... dat hij nooit iets teruglas. Ik heb als een boek net uit is... een ja. zekere vreemde fascinatie... dan moet ik het in druk zien... en dan kan ik er nog wel een paar dagen mee bezig zijn. Mm -hmm. Waarschijnlijk ook omdat je niet zo goed afscheid... van een boek kunt nemen, van de figuren erin... waar je een paar jaar mee hebt doorgebracht... Ja. Maar iemand die zegt: Ik heb het elk jaar gelezen. Nou, ik, ik schaamde me bijna. Want ja, goed, dat, zoiets had ik eerlijk gezegd nog nooit gehoord. Maar heeft u een boek dat u, uh, dus los van uw eigen werk, dat u heel vaak heeft teruggelezen? Nou, ik kan altijd opnieuw op proest beginnen te lezen. Beginnen de, te lezen? Ja, ja, want dat is. Uh, dat 4000 is, pagina's. Je, dat wou ik zeggen. Als het er niet meer zijn. Ja. En Nabokov en Calvino. Maar ja, dat is het hele punt. Ik denk ook wel eens à la Roth. Uh, als ik niet meer schrijf, dan kan ik eindelijk eindelijk heerlijk lezen. Want schrijvers zijn natuurlijk ook lezers. Ja. En, uh, en je ziet de jaren tikken. En je denkt, nou, daar en daar en daar kom ik nooit meer aan toe. En dat is een vervelende gedachte. Niet tragisch, maar wel dat je denkt, ja, moet ik nu kiezen? Als ik nou niet meer zou schrijven, zou ik inderdaad. Maar ja. En, en u kwam net binnen en ik ben, kom nu daar vandaan. Ik moet zo dadelijk daar direct weer naartoe. En ja, maar het is, is ongelooflijk. Dat is een beetje mijn leven, ja. ja. Dat is, uh, Omdat de... u daar zo van houdt? Nou, zo is het niet. Maar laten we zeggen, uh, ik ben nu uitgenodigd in Trieste bijvoorbeeld. We hebben een avond over de Middellandse Zee. Mijn laatste boek, Brief aan Poseidon, heeft daarmee te maken. En dan is er in Italië een boek uitgekomen. Daar gaat het ook gedeeltelijk om. En dat is... Uh, mijn vroege reizen in islamitische landen. Dus toen wij allemaal nog onschuldig waren, de islam ook. Hè, de... En dat is nu net in Italië, in het Italiaans verscheen. Ja, dus, dus inderdaad ook weer naar 40, 50, ja, ja. En, uh, nou ja. en daarna hebben ze... Maar is dat niet verschrikkelijk gedateerd, zoals u zelf zegt? Uh, toen nou, zij vinden kennelijk van niet, want het is net verschenen. Dus, uh, maar het is gedateerd in zoverre dat heel gemarkeerd is dat wij toen nog niks hadden met terrorisme. Hm. En, en, want ik heb toen uitgebreid gereisd in Mali, in het noorden... waar je nu niet meer kunt komen. Maar het is en, een is op dit moment. Het, ja, en in uh, god, het hele gebied daar. Mm -hmm. En uh, ja, er is echt iets gebeurd. Uh, en die tijden zijn veranderd. Ja. Ik bedoel, toen had je nog niet eens dat je... als je in een vliegtuig wat nu moet... je moet nu een uur extra uittrekken voor allerlei uh, controles en dingen. Dat was toen niet. En dat is allemaal uiteindelijk ook een beetje daar vandaan gekomen. Maar is het prettig om zo uh, in beweging te zijn... en niet een klein beetje in beweging, maar heen en weer te vliegen? Mm. We hadden het er net over, op een gegeven moment zijn die boeken af... want er zijn twee boeken verschenen. De Bundel, met de poëzie, waar we het zo over hebben. Maar er is een ander boek, Brief aan Poseidon. Ja. Dat betekent dus dat u nu... Uh, uh, overal en nergens te vinden bent om te spreken over Kijk, deze... Kijk, als buitenlandse uitgevers iets in zo'n boek zien en het uitbrengen... dan verwachten ze min of meer. Je hoeft het niet altijd te doen. Maar ze verwachten toch min of meer dat je komt als het uitkomt en iets doet. Hm. Dat zie je hier ook. Regelmatig komen hier buitenlandse schrijvers... en die komen toch ook helemaal naar Nederland om een interview te ja. geven... aan de Volkskrant of de NRC. En dat, dat speelt een rol. Maar ik vind het niet erg. Ik... Uh, kan het nog steeds aan. Ja, en u, u, u, u, u vertelde net dat u het uh, ooit had vergeleken met uh, de kerk en, en de staat Als u aan het schrijven bent... Ja, nee, dat gaat over iets anders. U, u gaf mij <laughs> net een anekdote. Die ik Vlak voor kende, de uitzending, Hugo Klaus. Aan, een anekdote over Hugo Klaus. Die, wat had hij nou precies gezegd? Nou, terug? die had gezegd, als ik aan het schrijven ben, ben ik een esteet. Ik geloof dat het Hugo Klaus was. Als ik aan het schrijven ben, ben ik een esteet. Als het boek af is, dan ben ik de groenteboer die het boek moet verkopen. Ja, nou ja, zoiets dergelijks ooit dat mijn Duitse uitgever bij onderhandelingen... want die heb je mm -hmm. natuurlijk over, uh, nou ja, voorschotten en uh, royalties. U doet uw eigen administratie en u heeft geen literaire agenten? Nee, nee, nee. nee. En uh, dat die toen zei, ik vind uh, jou ja, wel erg zakelijk. Dat zeggen zakenmensen graag, hè, <laughs> uh, voor een kunstenaar. En toen zei ik, nou, dat is echt onzin. Je moet het anders zien. Als ik schrijf, ben ik kerk. En dan ben ik daar volledig mee bezig. En als het af is en ik met jou moet praten, dan ben ik staat. En bij mij is er een absolute scheiding tussen dus kerk, kerk en staat. staat. Zo was het precies. Um, eens even denken, is er nog ander nieuws waar u iets over gezegd wil hebben? Is er vandaag iets voorgevallen? Heeft u iets in de krant gelezen waarvan u zegt... daar heb ik het mijnen van? Uh, ja, ik was, ja, dat wil ik wel zeggen. Want ik ben hier zojuist in het donker naartoe gefietst... En uh, ik las vanochtend een stuk over de vereniging van fietsers... die erg hebben gelet op die ellendige, voorbijrazende scooters. Mm -hmm. En dat is echt een probleem. Want als ik fiets, dan moet ik van waar ik woon naar de Grachtengordel. Dan kom ik langs de Prins Hendrikkade en dan daarbij het Victoria Hotel... en dan daar langs mm -hmm. hele legers fietsers die tegen elkaar inrijden. En dat kun je allemaal best aan... Maar als het dan ineens zo'n pizzacoerier. of zo'n vent op zo'n scooter. die allemaal veel te hard rijden. dat is doodeng. Als je, want je bent op deze leeftijd toch niet. onbevreesd. Je bent bang om te vallen. Ja. En ik ben ook al twee of drie keer gevallen. Godzijdank steeds goed. Maar het, het is in Amsterdam nu echt. Het is een wild. Uh, voor de wilde mensen is ik heb het. Zo'n merkwaardige herinnering. Bernlef, die. Uh, een tijd geleden op die stoel zat, kwam met precies hetzelfde verhaal. Nadat ik En hij was wel omver gereden. Ja, maar ik ben ook al een keer omver gereden. Ja. Gewoon een auto die me van achteraan reed. He, en dan vlieg je voorover over het stuur. Maar dat moet je niet meer doen. Nee, de beter ben. van niet. Nee, maar het is toch jammer. Want die fiets, die fiets woekert over de hele stad. En ik ben ook dol op mijn fiets. Wat dus, voor fiets is het dan? Oh, is het een, is een bijzondere fiets? Nee, dat is nee nee, nee. Ik, ik heb een onstilbare fiets, een oude damesfiets, een witte. <laughs> <laughs> en, en daar fiets ik. Kan ik heel hard op fietsen. Maar, maar het is toch. Uh, Ze zijn is, gewaarschuwd. De, het is link De scooters. Het is, en wat ook heel merkwaardig is dat je, maar zeggen, als je toch redelijk aan de rechterkant bent... dat de mensen je rechts passeren, daar ben je niet op verdacht. Ja, dat moeten dat, ze ook niet doen. En dan doen. met zo'n scooter rechts passeren, dan, is dat echt, dan heb je een doodschrik. Goed. En als je langs de gracht moet fietsen, waar die auto's je achterop rijden... dus uh, misschien ja. moet ik uh, uiteindelijk... zul je dan buiten moeten gaan wonen of zoiets. Maar ja, uiteindelijk wel. Ik zou het wel. haten om de stad te verlaten. Dit punt is gemaakt. Juist. Yes. De tegel, die ligt daar. U, u bent hier uh, in 2003 geweest en in 2009... En u schreef in 2003 op de tegel zoek naar het oog van de storm. En in 2009 schreef u laat de storm met je dansen. Hemeltje. Nu wachten we af of het nog ruiger kan. Oh, dat nou, zou ik nu nog niet weten. Misschien nee, aan het eind. Reacties uh, worden zeer op prijs gesteld. Uh, dit voor de luisteraars. U kunt u melden op onze website Radio Kunststof. Of via Twitter. Hashtag Radio Kunststof. Ja, uh, wat betreft Twitter, Philippe Roff had het ook over dat hij op dit moment iedere dag een hoofdstuk leest in uh, uh, iPhone voor dummies. Ja. Hij heeft er een gekocht. En dan gaat hij daarna een paar uur spelen met zijn iPhone. Heeft u er al een? Nee. nee. nee ook nee. niet van plan er een aan te schaffen? Nee, want ik ben al... Laat zeggen, Er zijn dagen dat ik wel twintig mails krijg. Dus ik vind dat meer dan genoeg. U moet er niet aan denken dat u dan ook nog uh, onderweg op nee, de fiets... Nee, want dan moet je meteen reageren. Dat wil ik niet. Nee. Gewoon even. Nee, wat. en op de fiets zou ik sowieso niet doen. En in de auto ook niet. Dus uh, ik... Uh... Mijn vrouw heeft er een. Ja, dat, dat, dat vermoed ik al. Dat schept al een behoorlijke afstand. Dan zijn ze niet bij mij. Maar uw vrouw is wel heel vaak bij u in de buurt met haar iPhone. Ja, maar dan hoeft ze hem nog niet aan mij door te geven. Goed, we spreken over uh, uw uh, nieuwe dichtbundel. Een uh, grote literaire gebeurtenis. Al dus de uitgever, de bezige bij. En uh, al iets eerder verscheen, maar dan ook nog niet... behoorlijk vers brieven aan uh, Poseidon... Laten we met de, de poëzie beginnen. Um, licht overal. Heeft u lang gepijnst over die titel? Nee, nee. die komt uit een gedicht. En daar zat die regel in. En uh, dan later zit je naar een stuk of vijftig gedichten te kijken. En dan zoek je een titel... die de lading hoopje een beetje dekt. En toen zag ik daar ergens een couplet met licht overal... En Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk goed. Omdat het licht moest zijn. Ja, het gek genoeg in het gedicht is dat niet die nee. vorm van licht... zoals je zegt, licht in donkere dagen. Maar de bundel ziet er heel mooi en licht uit. En licht overal is toch een mooie titel. Ja, en het is trouwens met CH dat mensen niet denken dat, uh, die, dat het licht overal. Dat die bundel overal ligt. Nee, nee, nee, licht overal. En in een ander gedicht komt trouwens de zinsnede voor licht verouderd niet. Ja. Dat op schilderijen in ieder geval zeker. Nee, niet. Op schilderijen niet. Um, u had net beloofd dat u uh, het gedicht waar Joost Prinsen net uh, een fragment uit voorlas, dat u dat op geheel eigen wijze wilt voorlezen? Nou ja, niet zozeer op geheel eigen wijze. Iedereen moet het lezen zoals die. Ik ben er toch niet bij als mensen zo'n gedicht... ook als ze het stil lezen, nee. weet ik niet hoe ze het lezen. Dat is inderdaad ook wel een vreemde gewaarwording, eigenlijk. Het liefst zou je regie aanwijzen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik, nee. ik ben van de stelling dat ik vind... en dat gaat niet alleen voor de poëzie, maar ook voor een roman... Mm -hmm. De schrijver schrijft het boek en de lezer maakt het af. Elke lezer afzonderlijk maakt zijn eigen boek ja. daarna. Dus daar heb je geen zeggenschap over. En dat uh, is maar goed ook. Leest u poëzie altijd hardop? Nee, nee, nee, maar ik lees wel veel poëzie. Ik zal nooit op reis gaan zonder dat ik poëzie bij ja, me heb. Ja, altijd een bundel bij u. En Ik heb ook vrij veel poëzie vertaald van anderen. Ook van mensen die heel anders schrijven dan ik. Vroeger, voor en nu. Dat uh, zal nu ook uh, volgend jaar worden uitgegeven, al die vertalingen. Ja, want dat is, dat is het... Bijvoorbeeld, Ik heb onlangs een boek vertaald van iemand die heet Michael Kruger. Dat mm -hmm. is verschenen bij De Bezige Bij. Uh, ja, dat is een, eerder een parlando-poëzie, zoals ik die niet schrijf. Maar ja, ik vind dat heel goed. en Juist iets wat je zelf niet bent. Want als het er erg op zou lijken, zou je het misschien niet zo prettig vinden om het, om het, te, om het te vertalen. vertalen. Nee. Nee. Maar dit kon ik heel goed vertalen. Het is moeilijk overigens, want poëzie, zeg maar zeggen, is het alsof iemand spreekt, die spreektaal gebruikt... dan vaak zitten in andere talen, in dit geval het Duits... zo van die wendingen, uh -huh. die voor een Duitser volkomen normaal zijn... en die om zich goed te vertalen, moet je echt zoeken soms. En dat moet heel lastig zijn. En dan moet je het zeker hardop voorlezen, als je het vertaalt. Toch? Als je vertaalt, lees je het onwillekeurig toch ook wel ja. zeg. En als je zelf schrijft, neem ik aan, moet het zeker klinken. Dan lees je het hardop voor aan jezelf, of niet? Nee. Echt niet? Nee. nee. Nee, maar je hebt natuurlijk een soort vreemde training... dat als ik het lees, hoor ik het al. Het heeft te maken met een bepaalde vorm van adem en ritme. Niet met rijm, mm -hmm. in mijn geval, alhoewel ik daar niets tegen heb... maar met adem, ritme, een eigen cadans. Nou, ik zal het goed lezen. Ik ben benieuwd. Dat heet dus Avond en in memoriam Hugo Claus. En het heeft te maken met de ziekte. Daar moet ik trouwens iets bij vertellen. Mm -hmm. Dat gedicht heeft hij nog gelezen, zonder dat we daar ooit over gesproken hebben. Want hij heeft, toen hij niet meer schreef, of niet meer kon schrijven... Wat hij, waar hij het ook over had, dat hij niet meer... dat hij, als hij aan een zin bezig was, dan niet meer wist hoe de verbinding... dat hij al niet meer wist wat hij had willen zeggen. Terwijl hij in gesprekken nog voorkomen... Uh, Coherent was. Ja, kon je helemaal gewoon normaal praten. Ik heb ook de laatste weken meegemaakt en alles. Maar um, hij heeft toen wel... voor een bibliophile uitgave in België... heeft hij hier tekeningen bij gemaakt. En, bij uw gedichten? Ja, en daardoor heeft hij ze uiteraard dan ook gelezen. Ja. Ja maar we hebben het nooit over de inhoud van dit gedicht gehad. En toen stond er uiteraard nog niet in memoria Mugo Cloud. Nee, dat begrijp ik. Goed, avond. De blauwe stoel op het terras, koffie, avond. De euphorbia reikend naar afwezige goden, vol heimwee naar de kust. Alles een alfabet van geheime verlangens. Dit is zijn laatste gezicht voor het duister, het vloers in zijn hoofd.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 Of groeide die euphorbia Die daar? euphorbia uh, stond bij mij in de tuin. Die had ik zelf uitgegraven langs de kust op uh, het eiland waar ik woon in Spanje. Het is een cactusachtige plant, en... nee, nee, nee, nee, dat is een, een plant. Dat, uh, kijk, als je in je botanische domheid maar iets doet, zoals ik... Uh, dus ik had die plant, die vond ik mooi, en die heb ik uitgegraven. Ja. En geplant in mijn tuin, in de hoop dat die het zou redden. De plant stond aan zee... En uh, toen ik terugkwam het jaar daarop, stond daar een soort skelet. En toen had ik hem bijna eruit gegooid. Maar later, juist tegen de tijd dat ik weer wegga, dat is zo september, oktober, kwamen daar bovenaan de soort die dode vingers die recht omhoog staken van. Mm -hmm. Moet je dat toch voorstellen als een soort stakketsel. Daar kwamen hele kleine groene blaadjes op. En toen ik zwinters terugkwam, zat hij vol met gele bloemen. En dat is een euforbia. Uh, en dat is uh, dezelfde familie als de kerstroos, om maar iets te noemen. <lacht> en uh, hij heeft het heel lang volgehouden, maar hij werd zo groot... dat hij het hele evenwicht verstoorde. In de tuin? In de tuin, ja. En Hugo heeft die plant vaak genoeg gezien... want hij is een paar keer bij mij op dat eiland geweest... Mm -hmm. En, uh, is het, maar is het ook een mooi woord? Het is ik wil, ook een mooi woord. Ja, laat ik het zo zeggen. In een ander gedicht komt hibiscus voor. Die heb ik ja. ook in de tuin. Je gaat uit Met die van botanische wat... kennis is niks mis. Nou ja, maar je, je gaat uit van wat dichtbij je is. Mm -hmm. En als je daar zo ver weg zit... En, ja, daar heb je de tijd en de stilte. Mm -hmm. en dan heb je ook... Wil je toch wel weten wat je daar allemaal... In dat Poseidon-boek komen ook dingen voor uit die tuin. De agave bijvoorbeeld. Dat is een plant die één keer in de veertig jaar bloeit. Ja, en op een gegeven moment waren die veertig jaar om, want zo lang zit ik daar al. En dan ineens komt uit zo'n vreemde, beetje grote, gemene, scherpe, puntige vetplant... naar alle kanten bladeren. En ineens komt daar een soort vallers omhoog. Meters. En die krijgt dan daarbovenin tros witte bloemen. En daarna gaat hij dood. En dan gaat hij ook helemaal dood. Dan is maar, het voorbij. Ja, ja, toen ik daar kwam, had, was die plant er al. Dus die heb ik echt 30, 40 jaar meegemaakt. En uiteindelijk zie je dan... Uh, ja. Als je maar oud genoeg Dat wordt. Dat is dramatisch, moet ja. ik zeggen. Uh, vooral als je verder geen afleiding hebt. Ik onderbreek u even, van. is verkeersinformatie. Er staat een file op de A28, Zwolle richting Hogeveen. Drie kilometer tussen Staphorst en De Wijk. Dat komt door een ongeluk. U moet er via de vluchtstrook langs. NTR. Speciaal voor iedereen. Stees Notenboom is vandaag de gast in Kunsthof en we spreken over zijn nieuwe poëziebundel Licht Overal. En over een ander boek dat verscheen, Brieven aan Poseidon. Uh, even over Brieven aan Poseidon, want, ja. en dat zijn wij helemaal niet gewend, ik heb dit boek niet gelezen. Ik heb mij uh, op de poëzie geconcentreerd, maar u wilt toch graag even iets vertellen over Brieven aan Poseidon. Het zijn Brieven aan Poseidon. Ja, de God van de Zee. <laughs> ja. Kijk, nou woon ik op een eiland in de Middellandse Menorca Zee. Menorca is het Menorca, geloof Menorca, ja, en daar zit ik meerdere maanden per jaar. Soms ook ineens in de winter. Maar ik ben dus, dat is één reden, altijd omgeven door de zee. Mm -hmm. Twee, ik heb vroeger gymnasium gehad op kostschool. Hè, bij de Paters uh, gymnasium uh, in Limburg en een gymnasium in... Eindhoven, het Augustinianum. Geboren in Den Haag, maar toen daar op kostschool. Ja, dat is allemaal gekomen nadat mijn vader is in februari 1945 omgekomen bij het bombardement van Zuiderhout mm -hmm. En mijn moeder is na de oorlog hertrouwd met een zeer katholieke man... En daardoor kwam ik op die katholieke scholen. Heb ik allemaal niet erg gevonden. Nee, en het maar kwam hem waarschijnlijk heb, heb, ook wel goed uit dat maar, u daar lekker op die kostschool zat. Ja, en maar hij fijn. De, de, de paters hebben mij er weer afgegooid. Eerst oh. de ene school en toen de andere. Maar ik ben wel altijd heel dankbaar geweest voor de klassieke opleiding. Want dat, uh, het volgende verhaal bijvoorbeeld zou ik nooit geschreven hebben. als ik niet Ovidius gelezen had. En in dit geval is het natuurlijk Poseidon die uitgebreid optreedt in de in de Ilias, om maar iets te noemen, en in de Odyssee... omdat hij zo'n enorme vijandschap had, schap had ten opzichte van Odysseus. Die moest en zou dood van hem, omdat Odysseus zijn zoon... die maar één oog had, de cycloop, het oog had uitgestoken. Maar Daar... u heeft niet de Griekse mythe en zagen naverteld. Nee, dat niet, maar je moet wel... Zeg maar, zeg de kennis terug, uit, hebben, uit uiteraard. Uit de context ja. kun je wel weten waar ik het over heb. Maar wat is de gedachte om brieven aan Poseidon te schrijven? Ja, dat, ja nou, het zal, ik zal even vertellen hoe het ging. En op een gegeven moment had ik af... daar ben ik hiervoor ook nog geweest in het programma... S nachts komen komende vossen. Ja. En dan heb je een tijd met die mensen, die figuren uit die verhalen... wat ik al zei, heb je geleefd. En dan ineens is het weg. En dan heb je een heel raar gevoel. En, en waar Roth het bijvoorbeeld over heeft, Philip Roth... Dat, die worsteling voor iets nieuws. Mm -hmm. En Dat kan soms vormen aannemen. Dat je denkt, ja, maar ik weet niks. En hoe vind ik stof? En ik weet niet wat. Maar dan heb je een, een rare periode van leegte. En ik kocht, ik was in München, dat was februari. En eh, lente, op een, dat heb je soms zo'n freak-dag. En die Duitsers gaan dan meteen buiten zitten met een deken op hun knieën. Een freak-dag. Ja, is inderdaad, freak want februari. Ja. He, en dan ligt er nog sneeuw bij. Het klopt niet. Ja, nee. En ik had in een grote boekwinkel een boekje gezien van Marais met allemaal korte stukken. Mm -hmm. Sando Maraay. Mm -hmm. Ja, en toen had ik, zat ik daar een beetje in te bladeren... of ik liep daar een beetje in te bladeren... en dacht, korte stukken, dat heb ik vroeger ook gedaan. Dat moet ik weer eens doen. Nou, en toen ging ik zitten tussen al die mensen in de zon ineens heb je dat gevoel, de winter is voorbij, godzijdank, eindelijk. En ik dacht, en ik heb een idee, dat is ook iets waard... dus ik bestelde voor mezelf een glas champagne. <lacht> <laughs> ja, en dat werd gebracht. En daar lag een servetje bij. En toen bleek dat die tent waar ik was gaan zitten... het was een klein visrestaurant, en dat heette Poseidon. in het boek staat ook, dat servetje heb ik afgebeeld... Laat afbeelden. Ja. En um, ja, Toen dacht ik ineens, ik heb het. Maar er is dus een, een, een lichte wanhoop die zich dan meeste van u maakt. Van, Niet wanhoop. Ik, ik wil verder, je nee, moet, ja, moet iets. Ja, maar geen wanhoop. Maar je hebt altijd dat gevoel... Je, ja, je, afscheid van wat je net... Laat maar zeggen, als je een lang boek zoals alle zielen geschreven hebt... dan ben je vier jaar met bepaalde mensen bezig... Mm -hmm. Ja, en heel intiem toch eigenlijk. Mm -hmm. En dan ben je ze kwijt. En dat is een kleine rouwperiode zou ik het noemen. En dan duurt het echt een tijd... eer je weer nieuwe mensen zou kunnen vinden of toelaten. Of... En in dit geval had ik ineens het idee... door dat malle servetje, ik dacht, why not? En dan heb ik hem dingen gevraagd... die je misschien altijd al had willen vragen. Zeg maar iets. Um, wat vraag je aan... Een onsterfelijke, hè? Minachten jullie ons omdat wij moeten sterven? Of zijn jullie jaloers op ons omdat wij mogen sterven? Nou, dat vraag ik hem. Hij antwoordt niet, maar ik heb zo... Dat zijn komen vragen dan... die u zelf stelt. Ja, daar komen dan... Nou, nee, die stel ik nu echt formeel aan hem. Ja, maar goed. <laughs> u wilt natuurlijk weten of het nou prettig is om op een gegeven moment te eindigen nou ja, met wilt, dit leven, Je toch? wilt weten... Nou ja, ik neem aan dat het niet prettig is om te eindigen met dit leven... maar het is nu eenmaal zo. Nou, je moet er toch niet aan denken dat het maar door en door zou gaan? Nee, maar ik, Zoals mijn, kijk, doen. Kijk, ik bedoel iets anders. Wij hebben ooit... dat denk ik tenminste... wij hebben die goden bedacht. Uh -huh. Maar we hebben wel bedacht dat ze onze goden waren. Ik bedoel, mensheid heeft voor mijn gevoel, überhaupt God bedacht. En vervolgens bedacht dat hij ons geschapen had. Maar het is natuurlijk omgekeerd. Wij waren er eerst. En daarna komt het idee van. Nou, en die goden, daar heb je een aantal jaren mee doorgebracht in je jeugd. Die mm -hmm. hebben allemaal aparte karakters. Athene is weer anders dan Poseidon. Poseidon was niet heel erg aangenaam. Wraakzuchtig en ontzettend geil. Altijd iedereen en alles moest er aan. En als dank uh, voor de bewezen diensten werden de dames dan in een bron veranderd. Hè? Dat is ook voor... Heel veel bronnen zijn er ontstaan. En zijn vader uh, heeft hem opgegeten, zoals ook zijn broers. En door een drank die iemand hem toen gegeven zijn vader was dus Saturnus of Kronos, hoe je het ook... Uh, Saturnus is de Latijnse naam, Kronos de Griekse. Ja, toen heeft hij ze weer uitgekotst. Dus het was een merkwaardig zootje. Allemaal bij elkaar met hun liefdesleven en hun jaloezie... en hun overspel en alles. En daarom is het toch leuk om hem te schrijven. En om dit soort vragen te stellen. Uh, wat natuurlijk uiteindelijk vragen zijn die u zichzelf stelt... en waarvan u denkt dat zullen andere mensen... Ja, maar binnen de context van het boek stel ik ze hem. We hm? moeten even in de fictie instijgen, anders is het gezin. Tuurlijk, natuurlijk. Huh? Laten we dat doen. Ja. Um, u stelt hem nog een andere vraag, want ik had wel iets over het boek gelezen. Uh, of um, het, op een gegeven moment komt u een jongetje tegen op het strand en uh, u vraagt dan aan de, de, de, dat jongetje of in die spiegel herinnert u het zich? Nee, precieze is formulering? Het is anders, het is anders. Ik Kijk, kwam... daar ga je als je nee, over een boek leest en niet het boek ja, zelf dat, leest. Dat maar goed, niks. Ik vind het toch leuk. Oh, het boek is ook net af, eigenlijk ja, net ja. uit. Um, ik kom van het strand en ik kom twee jongens tegen. Ja? Die, je komt zo iemand tegen op zo'n smal pad. En de ene zo'n echte puber, zo slungelig en slingert alles aan zo'n vent. En daarachter een kleine jongen. en die, die, Dat was een heel intens kind, dat zag ik. Die, die zou in zichzelf een beetje verzonken. En dat riep iets op en dan denk je... Zou ik vroeger zo geweest zijn? Heb ik nu iets van mezelf herkend en als dat niet zo is... Wie heb ik dan gezien? En dan ben je alweer voorbij gelopen. Het is een gedachte. Mm -hmm. Want wat ik dus met Poseidon doe... dat zijn 77 brieven. 23 zijn, zoals ik net vertelde... Mm -hmm. direct aan hem. Ja. Waarom dit? Waarom dat? Hoe? Enzovoort. En de andere zijn dingen die ik meemaak. En ik heb in die periode veel gereisd. Ik was in Colombia en in Buenos Aires. En dan schrijf ik hem over de dierentuin van Buenos Aires. In de... Ja in de vaste veronderstelling dat hij het wel leest, maar niet terugschrijft. Het is trouwens wel mooi dat u dit voorbeeld noemt van dat kind... Uh, zal ik zo geweest zijn? Want er zijn twee gedichten in de bundel die eindigen met... Uh, het ene gedicht eindigt met de zin zien wie je was... en het andere gedicht eindigt met ik weet wie ik was. Ja, ja, dat zijn vreemde momenten, maar ik heb het wel geschreven. Ja, dat zal ik niet ontkennen. Maar is dat iets waar je aan gaat twijfelen? Uh, ik bedoel, naarmate je verder uh, weg raakt van dat kind. Je steeds minder weet wie dat was, of wie nee, jij heeft, was. Nee, het heeft iets te maken met dat je toch lang leeft. Mm -hmm. En als ik mag zeggen, heel veel heb meegemaakt. In heel veel landen en met heel veel andere mensen mm -hmm. ook. En dat je dan aan het eind niet meer dat gevoel hebt dat dat allemaal nog anders zou kunnen worden. Dat je dus zo'n beetje weet hoe je in elkaar zat... en hoe je met jezelf bent omgegaan. En, uh, ja. en wat je hebt geschreven. Dat dit is wie je bent. Ja. Zo... Dat je op een gegeven moment die vaststelling hebt kunnen ja, maken. Ja, daar mogen andere mensen anders over denken. Maar voor jezelf... Uh, Krijg je toch ineens een moment van dat je denkt: ja, zo zat dat in elkaar. En uh, met het onaangename en het aangename en het, uh, nou, zoals je wilt. Ja. Wilt u nog een uh, ander gedicht voorlezen waarop ook een, een uh, kleine jongen uh, voorkomt? Um, het is het gedicht dat geënt is. Even kijken hoor, dat is op pagina 22. Nee, sorry, ja, 22. Kaars heet het gedicht. Ja. En dat nou, is geënt op een, op een foto, las ik uh, achter in de bundel. Ja, dat was een Catalaans boek. Dat, dat, dat, dat vond ik ergens. En, en een foto uit de jaren 50. Uh -huh. uh, toen was ik al geen kind meer, want ik was een kind in de jaren 30, in de late jaren 30. En eventueel, als je wilt beginnen. En dat was duidelijk een eerste communiefoto en dan loopt een jongetje aan de hand van zijn moeder in een matrozenpakje. Nou ja, zo heb ik zelf ook gelopen. En, en ja, ik weet nog dat ik die schoentjes ook zag, die kleine schoentjes. En, en nou, dat is dan de laatste regel. Maar daardoor denk je aan je moeder, die intussen natuurlijk al lang gestorven is. En uh, nou ja, ik zal het voorlezen. Ja. Maar het gaat dus niet in wezen over mij... Of misschien juist in wezen wel, maar dit is beeld een ander kind foto. en een andere moeder. En een, uh, en een hele striking foto van een Catalaanse fotograaf. Erg mooie foto. Het hm. heet kaars. Dat kan ik er dan bij zeggen. Die kaars waar dat jongetje mee liep, dat is ook zo zielig. Die kaars was gebroken. <lacht> en dan hangt dat bovenstuk aan een lont. He, dat hangt dan zo naar beneden. En dat is dan zo'n beetje. Dus dat jongetje moet dat heel vervelend gevonden <lacht> hebben. En ik vond het namens hem ook, ook. vervelend. Hij met zijn matrozenpak en de lange gebroken kaas. Zijn witte sokjes, de witte schoenen van zijn moeder, de lus van zijn veter. Daaronder grond, aarde, bodem, dezelfde van altijd. Opliggen, onderliggen, witte handschoenen, toortsen en de andere schoenen. Glimmend, zwart, in de rouw. Onvergetelijk, de breukende kaars. Het witte vet geknakt, hangend aan de lont... Noodlot, nog altijd geldig. Haar hand, haar gouden armband. Zijn matrozenkraag, blauw. Op de foto zwart tegen het wit van haar mantel. Haar hand om zijn hand. Haar gezicht, zijn andere gezicht. Onzichtbaar herinnerd. God, wat een kleine schoenen. Met lopen nooit meer opgehouden. Het is een heel ontroerend... Mooi beeld. Nou ja, ik zag die voetjes en ik dacht... ja, zo heb ik dus ook gelopen met zulke kleine voetjes en kleine schoentjes. <laughs> en ik ben inderdaad, eh, zoals ik wel eens gezegd heb... op mijn zeventiende, heb ik het huis verlaten... en voor mijn gevoel ben ik nooit meer teruggekomen. Nou. Eh, omdat je alsmaar over de wereld trekt. Ja. En dat zo'n beeld dat dan oproept... komt dat door die schoentjes, dat matrozenpap, wat is het? Ja, of dat... en ineens komt er ook een soort helderheid in je eigen denken over jezelf. Je ziet dat zo, je denkt, ja, natuurlijk... Kleine voetjes. Die worden grote voeten. <laughs> en kleine schoentjes worden oude grote schoenen. Ja. Werkt het bijna altijd zo bij poëzie? Dat er een beeld is in eerste instantie waaruit het gedicht ontstaat? Of? Ja, het is moeilijk. Laat me zeggen, er is een ander gedicht dat heet Trixie. En dat speelt zich in Duitsland af, waar ik winters, januari, februari, maart meestal ben. in de bos ergens in een huis wat alleen staat. En eh, ja, dan heb je zo'n. Veel tijd, want dan hoef ik niet op reis, hoef ik nergens heen... hoef ik geen lezingen te houden, niet radio's, interviews <lacht> te doen. En dan zie ik daar, want in de natuur gebeurt heel veel... als je maar tijd hebt om stil te zitten en ja, te kijken. En de rust daarvoor neemt. Ja, en dan zie ik alsmaar een koolmees... en die zoekt dan, terwijl die hecht totaal onder de sneeuw zit... vindt hij toch nog van alles. En dat vind ik geweldig. En dan nou wordt in die, dat is een soort... Laat ik het maar zeggen, herenboerderij. En uh, daar worden in die tijd wel 70 geiten geboren, waar je dan ook een beetje bij betrokken bent. En er loopt een mormelachtig Chinees hondje rond waar ik heel dol op ben. En dit heet Trixie. <lacht> en Trixie is dus ook in een gedicht terechtgekomen. Dat staat daarnaast, volgens mij. Die Coolmees nee. komt er ook in voor, of niet? Ja, ik heb het er ik ergens. Niet. Nee, hier heb ik het. Als... Daar komt de Koolmees in voor. Ja, dus. En wie daar nou denkt, is niet helemaal duidelijk. Het zou tricksie kunnen zijn, maar in ieder geval het, heet, het gedicht heet ook tricksie. Onherbergzaam soort, mensen. Alles moet veroverd worden. Geen duizend boeddha's keren de stroom om. De steen in het midden blijft ongeslepen. Leer van de koolmees. Wat betekent dat nu weer? Tien graden onder nul. Hij werkt de hele dag door in de heg op zoek naar iets kleins. In de verte zie ik de wereld. In de hoek, achter die auto. Muziek van grote passie vecht het straatvuil bij elkaar. Het is hier alleen of anders. Wee degene die de meeste woorden hebben. Ze staan tot hun knieën in de nacht. Hun gezichtboek vol namen en schimmel. In de stal zijn dertien geitjes geboren. Trixie blaft tegen een schaduw van wit. Wat voor betrokkenheid heeft u dan bij die geiten? Noemde u het nou net zo? Ja. Euh, kijk. Aan de overkant van de weg woont de bachter. Ja. En die moet toch bij al die bevallingen zijn. En dan, ja. Dan hoor je vandaag waren er weer zoveel. En, en dan ga je eens kijken in de stal. En dan, ja, dat is. Euh, ook als je dat. Euh, ja. Hallucinant als stadsmens, als je dan ziet hoe de ene moedergeit... plotseling de placenta, de moederkoek van de andere geit, opeet. Dat zijn, dat zijn geen halve maatregelen. En ook om die nieuwe geitjes te zien. En dan weten dat de bokjes er waarschijnlijk sneller aan gaan dan de andere. En überhaupt, je hebt dan gezien, zo'n hele stal vol geiten... Die, um, ja, die worden allemaal prachtig verzorgd, moet ik zeggen. En die dan uh, hoogzwanger daar staan allemaal opgezwolligheid, hè? ja. Dus, uh, en het vast... volgende moment fietst u weer door Amsterdam? Nou, het volgende moment niet. Ik blijf daar echt een paar maanden Tijd. altijd, ja. Suzanne Holtz, uw uh, redacteur en uitgever... Uh, zei ons dat u in eerste instantie... ziet u zichzelf als een dichter. Ja. Ik denk dat, laat maar zeggen... wat er aan poëzie in mij zit... ook in het proza... en ook in de reisverhalen gaat zitten, altijd. Maar ik leef... Toch, ik kan niet zeggen dat ik de hele dag poëzie lees... maar ik leef wel in een universum van poëzie. En uh, ik heb bijvoorbeeld dat boek Tumbas. Ik weet niet of u dat ja, kent, maar ja, dat ja, ja. de boek, grafstuk... foto's van graven van dichters over de hele wereld. Die samen met uw vrouw heeft gemaakt. Ja, en uh, ja, daar hebben we de dode dichters ja. opgezocht... Ja. En dan over een aantal van die dichters ook weer gedichten geschreven. En dat betekent dat je dus voortdurend daarmee bezig bent in dat. Ja, noem het nou maar universum voor het gemak. In die wereld van de poëzie bent. Want wat is dat voor universum? Wat vindt u in die poëzie? Wat, wat? Ja, ik word daarom aangeraakt, laat ik het zo maar zeggen. Dat, dat, uh, wat vind ik daarin? Ten eerste, is. Met... Het is namelijk iets waar je echt de rust en de tijd voor moet nemen. Ja, of het avontuur aangaan. Maar het is wel zo dat de taal... de taal van poëzie die niet vaak onmiddellijk toegankelijk is... zeker niet meer tegenwoordig... die waagt zich veel verder vooruit dan de taal van de krant... of de taal van wat je dagelijks om je heen hoort. Dus daar gebeurt iets. Dat is een, een avontuur met taal ook en met denken... Maar vooral taal. Ik denk dat er... Uh... En bedoelt u dan klank? Nee, dan bedoel ik betekenis. de inhoud? Ook. Ja, mm -hmm. inhoud. Want, laten we zeggen, er zijn gedichten... Ik heb het ook, dat ik uh, gedichten lees van iemand en denk... Nou, wat zou dat betekenen? En om daarin door te dringen. Mm -hmm. Dat is het interessante. Wat betekent dat avontuurlijk... nou weer? Stond daar net toch Ja, uit. precies. <laughs> ja. Dat is, ja. ja, wat betekent dat nou weer? Ja. Ja, inderdaad. Maar bijvoorbeeld Elliot toch uh, schitterende gedichten heeft geschreven, zoals The Wasteland. Die heeft wel eens gezegd, vaak heb ik iets af... en dan weet ik nog niet meteen wat het betekent. Ja, dan word je een soort medium, maar tussen wat en wat. Ja. Nou, ja. Nou Overkomt u dat ook wel eens? Ja, dat overkomt ja? ook wel eens, ja. Dat je denkt, wat staat daar nou? Bij He? welk gedicht was dat in dit geval? Heeft u dat zo bij de hand, in deze bundel? Dat u het geschreven had en dacht, ja, wat heb ik nou eigenlijk? Ja, wat, dat wat staat daar nou? Dat kan ik nou niet zo makkelijk zeggen, maar het is wel zo dat als ik er dan over nadenk, dan kom ik erachter. Uh, ja, het is een moeilijk onderwerp. Het gaat mm. niet zo makkelijk om daar. Uh, maar dat, dat heb je. Uh, Luce bij haar heb ik ook niet altijd meteen als een toespelingen en zo begrepen. En bij Klaus zeker ook niet. Dit bundel heeft trouwens een motto van Lucebert meegekregen. Ja, dat is een prachtig, prachtig ja, motto. Dat is... Uh, waar heb ik het? Maar wat je ontkracht en verwacht, niemand te zijn en nergens... en dan nog iemand te zijn en hier. Ja. <lacht> nou, dat gaat erover wie je bent en waar zich dat afspeelt. Ja. En, uh, ja. Niemand te zijn en nergens, en dan toch iemand te zijn en hier. Ja. Ja. Uh, de, de, de bundel. Uh, er zijn een aantal gedichten eerder opgenomen geweest in bibliophile uitgaves. Bijvoorbeeld uh, die twaalf gedichten waarmee de bundel opent uh, uh, over Hugo Klaus. Of tenminste, Hugo Klaus heeft daar de etsen bij gemaakt, wat ja. hij net vertelde. En er zit ook een briefwisseling in met uh, Remco Kampert. Ja, hij schreef mij uit Frankrijk en ik schreef hem terug. We hebben daar lang over gedaan. Hoor. Als het een normale briefwisseling was geweest, qua hoeveelheid, dan hadden we dat in twee maanden gepiept. Maar. Uh, we hebben daar lang over gedaan. Dan duurde het weer eens een hele tijd. hij beantwoordde en dan moest ik weer eens een tijd wachten. Een echt enveloppostzegel erop? Ja, helemaal precies zo. En er is ook in Duitsland een kleine uitgave van verschenen. Met inderdaad, die is ook in een envelop gestopt. Oh, ja? Met, met na, met een soort postzegel erop. Ja. In Duitsland? In Nederland is er, is er geen uitgave? Ja, er is oh. een uitgave vroeger bij Atlas. En... Uh, nou, u het vraagt. Ik was dus eergisteravond in Groningen... Ja. en er kwamen twee mensen op mij af... met een bundeltje dat Remco al getekend had. En nu wilden ze... Ja, dan wilden ze die van mij erbij. Ja, en dat vind ik leuk. En wist u op voorhand dat het uh, gepubliceerd zou worden... of was het iets echt tussen u twee? Hoe gaat zoiets? We zijn daar gewoon maar mee begonnen. Echt. En ik denk niet dat we per se aan een uitgave gedacht hebben. Het is ook een heel klein bundeltje, heet Over en Weer... En uh, ik denk dat je behoorlijke moeite moet doen om het te vinden. Maar het is er nog wel. Wilt u uh, één gedicht uit die cyclus? Kan ik het zo noemen? Ja, de, de... ja kijk, wat je natuurlijk hebt met een, de, een brief... is natuurlijk een antwoord uh, op iets anders. Hè? Mm -hmm. Dus laten we zeggen, zijn brieven staan hier niet in. Nee. Maar die staan wel in dat bundeltje. Maar dan moet ik even dus kijken. dan moeten we het andere bundeltje er gewoon nog bij denken... Denken. Ik moet even kijken. Kunt u het vinden? Ja, ja, ja, ik heb het. Ja, dus er is een brief van hem mm -hmm. en daar antwoord ik op. In een, ja, min ja, of meer, gedicht van meer dan een pagina met elke keer twee regels. Vanavond de maan als een wolbaal tussen uitverkochte wolken. Gisteren. Het elektrische onweer, een gedicht op een poster. Vanochtend de palmtakken gezaagd, de water gegeven. Daar gaat Remco Kampert, 1954, Reinders, Leidseplein. En zo is het gebleven. Snotter maar in de bioscoop, sentimenteel zul je nooit worden. Films zijn het opgespaard verdriet dat anders geen weg weet. Oorlog dode vaders, vrouwen van wie de namen met een F begonnen. Voorhout, posthoorn, Desinde, de deur van Couperes, Kijkduin... Genever, het beeld van Flaneur, twee Haagse jongens... de school van de jaren. En nu deze gedichten. Ivier, Saint-Louis, Amsterdam. Langs elkaar heen gepraat, zoals alleen de gedichten dat kunnen... maar altijd de boodschap gehoord. Vanaf morgen wordt het oktober geen verdriet, geen valse ontroering... aan het vertrek van alles een pijn van geluk. Aan het vertrek van alles een pijn van geluk. Ja. Oktober, hè? dus uh, hij is alweer een paar jaar ouder dan ik. Voor ons is het november, denk ik. Ja. Het is wel raar om zo samen ouder en ouder te worden, toch ook? Uh... Ja, we worden het natuurlijk niet helemaal samen, maar, ik... Ja. En zoveel gemeenten, want wat was het moment van kennismaking eigenlijk? Was dat 54 of wel veel eerder? Nou, ik denk dat het vroeg was, maar ik heb niet zo'n vreselijk goed geheugen. maar ik weet dat ik hem zag lopen toen ik in Reinders zat... en voor mij was hij toen al een, een, een dichter die er al was. Ik had toen nog niks gepubliceerd. Dus dat blijft altijd in een verhouding toch iets van... Uh, hij is de oudere, ja, dat hou je... Twee vragen, opmerkingen uh, via Twitter. Violet Valkenburg, collega. Mooi, C.S. Notenboom schrijft een boek over Venetië. Kan niet wachten. Nee. Um, Martin Bos, fantastische schrijver. Heerlijk gesprek. Heeft de heer Notenboom nog een roman in voorbereiding? Gretig, scooters op de weg. <laughs> ja, nee, op dit moment niet. Ik ben, nu, uh, ik ben aan, eigenlijk aan twee dingen tegelijk bezig. Daar kom ik weer op iets anders. Maar het ene is Venetië. Ik heb voor uh, de buren, die maken iets dat heet citybooks. En dat is iPod. Dat gaat in de oren. Ja. En uh, <lacht> dat vind ik leuk om te doen. Dus die hebben mij gevraagd naar Venetië. En daar heb ik... Uh, ik heb vroeger al over Venetië. Maar wacht even. Ja. Dan kan ik straks door Venetië lopen... met zeesnotenboom op mijn oor. Dat als ze dat goed doen, dan, dat, dat is wel de bedoeling. En ik heb de rechten, weet je wel, kerk en staat, de rechten <laughs> Natuurlijk. Voor de boekpublicatie, want ik wil daar een boek van maken. En uh, in Duitsland willen ze voor mijn tachtigste dan een klein Venetië-boek maken met uh, foto's. Nou, ik dat denk dat Violet Valkenburg nu heel blij is. <laughs> ja, en ik, maar ik wil er zelf meer van maken. Ik wil dat een groter boek maken. Maar ik moet tijd hebben en. Uh, Begin januari zit ik dus weer in Duitsland en werk dan aan een ander boek. Dat gaat over de pelgrimstocht van de 33 tempels in Japan. Die heb ik twee keer, dat moet je voor een deel lopen en klimmen. Ja. En die heb ik twee keer gemaakt en uh, met mijn vrouw die de foto's maakt. Dat wordt een groot fotoboek, zoals Toomba's. Oh. Uh, maar dat moet... Uh, daar heb ik al een heel stuk van af, maar dat moet nu in januari... Uh, in februari, maart, een beslag krijgen. Wat zal uh, Philip hier allemaal van vinden als hij dit hoort? Philip Roth. Ah, ja... Ik, die, die, die, die gaat ook weer schrijven. Wat komt er op de tegel te staan, Cees Nootboom? Ik meld ondertussen even, zo dadelijk op deze zender... kunt u luisteren naar twee dingen. Met Margreet Rijntjes, psycholoog Andreas Wismeijer is te gast... over het bewaren van geheimen. Dit na aanleiding van de zaak Marianne Vaatstra. En uh, een gesprek uh, over de hersenbokaal 2012. Die wordt uitgereikt aan twee werkgevers. Cees Nootboom. Een ja. witte tegel. Niet uit propaganda-overwegingen, maar ik wou daar echt gewoon... omdat het donker is buiten, toch gewoon zeggen... het boek heet licht overal. Ik zal zeggen, overal, ligt. overal, ligt. overal ligt. licht. Overal licht. Overal licht. Licht overal. Zeesnotenboom. Het was mij een waar genoegen en heel veel sterkte, succes, plezier... bij alles waar u mee bezig bent. Dank u. En de groet aan uw vrouw. Ja, graag gedaan dat ze geluisterd heeft. Dank meneer Notenboom, dit was aflevering 2539. Tot morgen...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 Weet u het nog? Wie is daar buiten? Gregorius Oeboerhoe. En natuurlijk. Ik ben Paulus de Boskabouter. Paulus de Boskabouter. Om te dienen. Vrijdagavond in brands met boeken schrijfster Dorinde van Oort, die een boek schreef over haar vader Jean Dulieu, de schepper van Paulus. Ah, die Salomo, hoe is het met jou? Een gesprek over talenten, obsessies.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 Boek vandaag nog op KLM.nl/slash businessdeals. Dit is Radio 1.